Dioketeerdstra met het NOS journaal. De explosie van gisteravond in Drachten is niet veroorzaakt door vuurwerk. Dat heeft de burgemeester gezegd tegen Omroep Friesland. Door de explosie stortte een appartementencomplex in. Al snel waren er geruchten dat dat door vuurwerk kwam, maar volgens de burgemeester is dat uitgesloten. In het puin zijn geen sporen van vuurwerk aangetroffen. De Amerikaanse agent die vorig jaar een kind doodschoot dat een nepwapen droeg, gaat vrij uit. De twaalfjarige zwarte jongen werd in Cleveland door een blanke agent doodgeschoten, omdat die dacht dat het wapen echt was. Normaal zit er op nepwapens een oranje veiligheidssticker, maar in dit geval was dat niet zo. Volgens de aanklager is er geen bewijs voor een misdrijf en de jury was het daarmee eens. Bij een reeks aanslagen van Boko Haram in Nigeria zijn zeker 80 mensen omgekomen en 90 mensen gewond geraakt. Vanochtend vielen in de stad Maiduguri zeker 30 doden bij beschietingen en 20 doden bij een bomaanslag op een moskee. In de stad Madagli bliezen twee vrouwen zichzelf op bij een busstation en daarbij kwamen zeker 30 mensen om het leven. De Irakse premier Abadi heeft in een televisietoespraak gezegd dat terreurgroep Islamitische Staat komend jaar wordt verslagen. Hij zei dat 2015 het jaar was van de bevrijding en dat 2016 het jaar wordt van de eindzegen. Abadi hield zijn toespraak na de herovering van de provincie provinciehoofdstad Ramadi op de strijders van IS. De premier zei dat bij de strijd honderden militanten zijn gedood. Louis van Gaal is niet van plan op te stappen als trainer van Manchester United. Zijn ploeg wist vanavond tegen Chelsea opnieuw niet te winnen. Het werd 0-0. Maar hij vindt dat zijn spelers onder grote druk een goede wedstrijd hebben gespeeld. Hij maakt zich geen zorgen, zegt hij. Manchester United heeft nu al acht wedstrijden op rij niet weten te winnen... en werd ook al uitgeschakeld in de Champions League. Dan nog het weer vannacht droog, minima tussen de 4 en 7 graden. Morgen neemt de bewolking toe, valt vooral in de westelijke helft van het land wat regen... Het wordt dan een gaat of 10. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 Dus dat je met levende Joodse kinderen te maken hebt, die dan komen vertellen dat ze bar mitzwa gaan doen, of uh, dat mitzwa zijn geworden, althans degene die dan godsdienstig zijn. Want je hebt natuurlijk eigenlijk, zoals we op school ook leren, drie groepen Joden. Je hebt de orthodoxe Joden, die uh, ja, observant zijn, hè, dus die doen alles wat de wet betreft ja. zo goed mogelijk. Dan heb je de liberale Joden, die wel de feesten vieren. En de identiteitsmarkers van het Joden hoog houden, maar verder uh, geen uh,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 En het is nu over uw boek Jood Zandvoort voor de luisteraars. Meneer van der Linde, Teunaert van der Linde heeft een boek geschreven over Jood Zandvoort, een pioniersgeschiedenis.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 ...van Zandvoort die daar dichtbij in de buurt wonen... ...naartoe ging, als, maar ook de Joodse... Dus ...het was voor een Joods gezin... Ja. ...heel aantrekkelijk, hè, dat er een school was... School, ...dat was ja. natuurlijk uh, levensader... ...voor de ontwikkeling van dat gebied... Ja. ...en ja, dan gaat natuurlijk... ...geleidelijk, dat hele verhaal gaat zich... Wordt steeds groter... ...en dan komt de behoefte aan een synagoge... ...en dan uh, een godsdienstschool, zou het mogelijk zijn... ...om die Joodse kinderen die, die hier dan wonen, ja. ook nog uh, onderwijs uh, te, te geven... ...zouden we een synagoge kunnen realiseren... Nou, dat is natuurlijk ontzettend boeiend en ik, ik vraag wel eens op, op, op een lezing van, nou, zal ik het hebben over Joodse Zandvoorten of zal ik het hebben over Zandvoortse Joden? Mm -hmm. En dan begrijpen ze wel dat het, dat het een retorische vraag is en dat ik natuurlijk eigenlijk wil dat mensen zeggen, kijk, dat zijn gewoon Zandvoorten, want ze wonen hier, sommigen zijn hier geboren, ze trouwen hier.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 Nou, dan krijg je natuurlijk ook verhalen van bijvoorbeeld broodnijd, dat er waren al dertig bakkers en er kwamen nog vijf Joodse bakkers bij en die bedienen weer hun eigen clientele maar ook wel eens een paar meer en die badgasten kopen toch ook liever bij een bakkertje die ze nog kennen uit Amsterdam, dus met een beetje met scheve ogen zo de zeestraat, ik hoor echt nog wel van mensen die nu 80, 85 zijn die zeggen van nou als je daar liep op die zeestraat dan hield het dorp eigenlijk op, want daar liepen ze daar praten ze plat Amsterdam, ze liepen met gouden kettingen om en die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 tijden aan de gang was, maar dat wordt ook, ook internationaal, uh, ja, wat een soort expansie van die, van die gedachten ja. uh, en dan zie je dus dat integratie langzaam verkeert in discriminatie of in segregatie, dat ze mm -hmm. apart worden gezet. Ja. en ook als de Duitsers de baas worden is dat in een paar jaar tijd helemaal het geval, dan mogen die Joodse kinderen mogen niet meer zwemmen in het zwembad uh, met de Zandvoortskinderen mm. of ze mogen niet meer op de sportvereniging zitten of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 We ZANG EN MUZIEK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 risen upon you